Met het, NOS het demissionaire kabinet stelt verdere versoepelingen, zoals de opening van dierentuinen en sportscholen, voorlopig uit. In een korte verklaring schrijft het kabinet te zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar dat de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten. De druk op de IC's en de bezetting van het ziekenhuis is nog te hoog, al dus het kabinet. Morgen is er dus ook geen katshuisberaad, dat wordt verplaatst naar volgend weekende.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 De afgelopen dagen was er in het UMCG al een paar keer geen ruimte voor een patiënt die acute zorg nodig had. Het ziekenhuis riep toen de hulp in van andere ziekenhuizen. De politie heeft na 17 jaar een man aangehouden voor de moord op een prostituee in het Amsterdamse Bijlmenpark. De Amerikaan van 60 is deze week uitgeleverd aan Nederland en werd gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. De prostituee, die toen 42 was, was verslaafd aan hard drugs en zwierf rond in Amsterdam-Zuidoost. Ze werd in 2003 met veel geweld om het leven gebracht. De Amerikaan was haar laatste klant. Rechercheurs kwamen hem in 2017 op het spoor. In een appartementengebouw in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet zijn vannacht twaalf woningen ontruimd. Er was een ontploffing in de portiek, waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het trappenhuis kwam daardoor vol rook te staan. Er raakte niemand gewond. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. Het weer: zon en wolken in het noorden en noordoosten mogelijk een buitje. Het is vanmiddag zo'n 13 graden. Na een heldere nacht en hier en daar lichte vorst is het ook morgen een vrij frisse dag met in de ochtend geregeld zon en smiddags wat meer stapelwolken met hier en daar een bui. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat Nolfide tussen Velzen en knalpunt Beverwijk 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Absoluut, absoluut. En over um, hebben, U refereert denk ik aan de ontmoetingsruimte die wij uh, voorzien uh, in uh, Huis in de Duinen. Uh, ja. Onlangs uh, samen met de gemeente daarvoor ook een samenwerkingsovereenkomst uh, gesloten. Om om um, um, um, hartig, zoals straks het beheer en uh, de exploitatie van de ruimte op zich te nemen. Uh, het, is, uh, het is zeker de bedoeling om met meerdere partijen...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 uh, er de, uh, in december een rapport uh, gereed is gekomen. Dat hebben we gedaan met de vijf grote GVT-organisaties uh, uh, uh, in de regio Groot Kennerland uh, Pre-wonen en samen met het zorgkantoor. En daar blijkt uit dat uh, wat je ook eigenlijk ziet uh, in de, uit de landelijke rapportages die er over zijn verschenen en dan zie je dat er uh, de komende jaren een tekort.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 Een aantal jaren in het dorp gewerkt, in de wijkverpleging. Dus ik, mijn hart ligt daar ook. En ik denk dat u misschien ook nog wel behoefte heeft aan vrijwilligers. Mensen die misschien uit de zorg komen... en niet meer in een, in een werksituatie zitten... maar wel hun ervaring en hun passie nog kunnen delen met bewoners. Is dat, is dat een, een optie?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 U ook, dank u wel. En uh, we zullen u uh, zeker uitnodigen... zodra we weten wanneer de eerste paal nog opgaat. Helemaal goed, dank u wel. Fijn weekend.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 Night after night, who treat you right, baby, it's the guitar man Who's on the radio, you don't listen to the guitar man Just got.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 Ja, klopt. Uh, ik ben uh, eerst een week in het UMC uh, uh, geweest, Dan ben ik ook geopereerd. En vervolgens heb ik ongeveer vier maanden ineens He helemaal uh, gerevalideerd. En uh, nou, begin dit jaar ben ik weer uh, op Zandvoort uh, gekomen en nu uh, ben ik bijna volledig hersteld. Dus uh, nou, ook wel weer uh, geluk gehad. Ja,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 Uh, nou, je mag één begeleider uh, in principe meenemen. Ja, maar die moet wel functioneel zijn. Hè, ja. dus die moet je echt nodig hebben. Nee, je kan niet zeggen rijden. van mijn vrouw is mijn begeleider nee, of mijn, nee, nee, mijn vriend nee, of mijn vriendin. Nee, nee. Dat, dat geeft, wel, dat geeft wel, wel af en toe natuurlijk vervelende discussies. Uh, <laughs> we ja. daar natuurlijk wel een, een weg in te vinden dat ze wel een, een, een vriend of vriendin mee kunnen nemen of een vader of een moeder of een kind. Ja. maar ja daar zijn we ja daar moeten we helaas gewoon heel heel stik in zijn dus dat ja en dat gelukkig is er ook wel begrip bij iedereen hoor uiteindelijk voor dus iedereen werkt er wel aan mee.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 Ja, kijk, natuurlijk. Kijk, het wordt natuurlijk een afgesloten evenemententerrein waar, waar het niet de bedoeling is dat mensen van buitenaf ook makkelijk zicht hebben. Eh, omdat dan ook, zeg maar, nou ja, of dan wel eh, dat, dat duinen vertrapt kunnen worden, eh, wat, wat niet de bedoeling is. Of eh, dat het misschien in de openbare ruimte dat het problemen gaat geven. Dus ja, daar zal zeker weer, zullen zeker weer maatregelen getroffen gaan worden.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 Ja, er zijn heel, ja, die hebben iedere dag natuurlijk uh, tientallen, nou, zo'n niet honderden mensen die natuurlijk uh, die, die graag erop willen en, uh, en even willen kijken, maar ja, op dit moment dat uh, mag niet. Uh, ja, maar er is niet we... ergens een, een een programma of er is niet ergens een plekje waar je kan zien, maar nou, nou ons, dit, dit is de deze week op, op, op, en dat is de volgende week. Op onze week. website staan op onze website staan wel vermeld uh, waar uh, wat vakantie er zijn hoor. Uh, dat kun je bij de, dag bij dag kun je zien wat uh, wat er gepland staat, maar dan nog uh, kun je uh, niet altijd dan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 Nee, nee, nee hoor. Nee, nee, nee. Dat zijn geen vaste dagen. Ik wil wel zeggen dat zijn er wel. Uh, dat zijn niet zo heel veel. Uh, uh, onze, de meeste gebruikers van het circuit. En de, de, de voertuigen die rijden, zijn toch auto's. Uh, maar af en toe inderdaad is er ook wel eens een motorclub uh, die, die komt rijden. En met name in de zomermaanden. Want uh, ja, dat zie je ook op straat. Hè. Tussen oktober en april zie je nauwelijks de motorfiets ook op straat rijden. Omdat het gewoon dan ook. Uh, ja, ten Alleen de, de echte motorrijden. Hè, alleen, door. Ja, er zijn natuurlijk wel enkele <laughs> uit, daar hard uitgesloten. Maar het is een beetje hetzelfde als het cabrio-seizoen met de auto's. Die zie je in de zomer natuurlijk ook veel meer rijden dan in de winter. Ja, dat klopt. En, en als je op de webcam uh, kijkt van het circuit, is daar dan wel uh, wat te zien? Dat je zegt van ja, nou ga eens nou, naar de ja, een webcam en kijk wel. daar? Ja, ja, ja alleen ik, ik weet niet of die op dit moment alweer uh, operationeel is, want die, die was even tijd uit de lucht. Maar inderdaad, als die, als die weer werkt, als die werkt dan, uh, dan kun je daar van nou natuurlijk ook zien wat er wat, wat, wat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 kan downloaden. Wat, wat zeg je, Cor? Hebben we nog even tijd? Jij zei tussen vier en zeven. Uh, vijf, sorry. Vier en vijf. Nee, nee sorry. Tussen twee en vijf. Jeetje, ja! God, Dat moeten ze er ook niet zo opzetten, want dan raak ik in de war. Het is tussen 1400 uur en 1700 uur. Laat ik het maar zo zeggen, dan is het duidelijk. Dat is goed. Dank je wel, Cor. Maar goed, in ieder geval dus vanmiddag Albert-Jan uh, Vos... en uh, Rob uh, Harms, die uh, vanmiddag... Uh,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 And life's last mystery.